Een uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. ...basis in de Zuid-Afghaanse provincie Helmand omsingeld. Bij de gevechten zijn al meer dan 25 politiemensen en militairen gedood. De commandant van de basis heeft de Afghaanse regering om hulp gevraagd. De extremisten zouden de basis tot op zo'n 20 meter zijn genaderd. De provincie Helmand is de thuisbasis van de Taliban. De extremisten verdienen veel geld met de opium die er wordt verbouwd. Ze hebben de afgelopen tijd hun strijd en het aantal aanslagen opgevoerd. De gemiddelde schuld van mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening stijgt. Twee jaar geleden was de schuld ruim 37.500 euro. Een jaar later 38.500, meldt de branchevereniging voor Schuldhulpverlening. Na betaling van de vaste lasten blijft er voor deze groep vaak nauwelijks iets over voor boodschappen, zegt de organisatie. Dat komt onder meer door de gestegen huren en de afbouw van de huurtoeslag. Twee dochters van de overleden blueslegende Bibi King zeggen dat hij is vermoord. Twee erfgenamen zeggen dat twee naaste medewerkers hun vader hebben vergiftigd. De politie bevestigt dat er een moordonderzoek loopt. Zo is het lichaam van King onderzocht. De beschuldigde medewerkers zijn de voormalige manager en de persoonlijke assistent van de bluesartiest. De 89-jarige Bibi King overleed anderhalve week geleden in Las Vegas. en wordt zaterdag begraven in zijn geboortedorp.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 Het weer, vannacht de opklaringen in het noorden een enkel buitje, minimaal rond 6 graden. Overdag nou, wolkenvelden, maar ook af en toe zon, vooral middags in het westen. Zeer plaatselijk is ook een bui mogelijk. En het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het Noris Journaal. Landwoord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. GFM. Live! GFM. Met, Met Nu de nacht. I pray that you Voor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 www.zfmzandvoort.nl Tell your son.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 Denk al als ik slaap ben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 Slaven net als op je aan de heren, zit. De klok dik door, tijd om te slapen. Dan blijf ik maar gapen, de zon breekt door. Achtervolgt op mijn toekomst, zo'n druin naar morgen, daarom ik dicht. Lig. wakker in bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik en door. Slapeloze nachten, in de zon ben ik en door. Mijn ogen reeds gesloten, Denk al als ik slaap. Ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb nachten, slapeloze nachten.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 Watch the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 be the way the name